10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Zometeen in Goedemorgen Nederland. De FNV houdt het kabinet aan de afspraak geen nieuwe bezuinigingen. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Kankerpatiënten kunnen over een paar jaar in vier ziekenhuizen in Nederland terecht voor protonentherapie. Daarmee worden kankertumoren heel gericht bestraald. De vier ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam, Leiden en Maastricht... krijgen een behandelvergunning van het ministerie van Volksgezondheid. Hans Langendijk, hoofd van de afdeling radiotherapie van het UMC in Groningen. Dat voordeel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 Vakantiegangers die buiten Europa reizen... moeten binnenkort een aparte verzekering afsluiten voor ziektekosten. Als daar minister Schippers van Volksgezondheid ligt... verdwijnt de werelddekking uit het basispakket. Ze denkt met het plan jaarlijks 60 miljoen euro te kunnen besparen.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 De verandering van de vaarroutes op de Noordzee afgelopen nacht is succesvol verlopen. Volgens Rijkswaterstaat waren er geen grote problemen. Sjako Pas van de Nederlandse Kustwacht. Je zag uh, schepen na uh, enkele minuten, echt uh, na twee uur uh, afgelopen nacht, de nieuwe routes opzoeken. We zagen van tevoren al schepen die de havens gingen verlaten, dus Amsterdam en Rotterdam, dat ze bijvoorbeeld al vroegtijdig in een nieuwe verkeersbaan gingen varen, terwijl het eigenlijk nog niet in was gegaan. De afgelopen dagen werden de routes in het Nederlandse deel van de Noordzee verlegd, zodat het scheepvaartverkeer soepeler kan verlopen en er komt ook meer ruimte voor windparken. Vicepremier Aso van Japan heeft ophef veroorzaakt... door te zeggen dat Japan een voorbeeld zou kunnen nemen aan de nazi's. In een toespraak in Tokio zei Aso... dat Duitsland in 1933 de grondwet bijna ongemerkt verving door nazi -wetten. De vicepremier vindt dat Japan kan leren van deze tactiek. Simon Wiesenthal Centrum in New York is verontwaardigd... en wil dat Aso duidelijk maakt welke les kan worden getrokken... uit het heimelijk kapotmaken van een democratie. Wielrenner Lieve Westra rijdt komende twee seizoenen voor Astana uit Kazachstan. Zijn huidige werkgever, Vacant Soleil, heeft nog geen nieuwe sponsor voor volgend seizoen. En de renners mochten gaan onderhandelen met andere ploegen. Westra was er snel uit met Astana. Ze waren gewoon heel uh, concreet en uh, ze wilden me hebben. En uh, ja, ze keken gewoon echt naar mijn uitslagen en uh, naar de renneren uh, wie ik ben. En, en dat sprak me echt aan. En, uh... Ja, toen waren we er uh, vrij snel uh, uit, ja. Westra is Nederlands kampioen tijdrijden. In de Tour de France stapte die in de laatste etappe af. Het weer nog veel zon en het wordt zomers tot tropisch warm. 25 tot plaatselijk 32 graden. Morgen nog warmer, 30 tot 35 graden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit John Sahoka. Op de A58 richting vlissingen had drie plaatsen langzaam rijden en stilstaan. Bij de verdwoosterplantage staat 2 kilometer. Verderop is een ongeluk gebeurd bij Reeland. Daar staat ook 2 kilometer. En een stuk verderop daar staat tussen afrit kruiningen en afrit ierseke 3 kilometer. En zometeen bij de KRO. Nederlander zwemt in recordtijd van Noord-Ierland naar Schotland. Blijf luisteren.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 Goedemorgen, Nederland. Bouter Körpershoek. De FNV wil absoluut geen nieuwe bezuinigingen. Nederlander zwemt van Noord-Ierland naar Schotland... en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Het kabinet maakt deze maand bekend waar er bezuinigd op gaat worden. In totaal wil Rutte zo'n 6 miljard euro extra bezuinigen. Daar zijn de vakbonden en werkgevers het niet mee eens. Maar tot nu toe is het kabinet niet echt onder de indruk van de kritiek. FNV-voorzitter Ton Heerts, goedemorgen. U bent bij ons in de studio. Uh, over een paar weken komt het moment dat de minister van Financiën... bekend gaat maken hoe die 6 miljard euro ingevuld gaat worden. Betekent dat u nu al dag in dag uit contact met elkaar hebt als hoofdrolspelers? Nee, we hebben zeker geen contact. Bij het afsluiten van het sociaal akkoord in april hebben we gezegd... Uh, dat de regering uh, in augustus haar mind zou opmaken... of er nieuwe bezuinigingen nodig waren of niet... Wij waren daar in april tegen, we zijn daar nog steeds tegen. Maar de om... vooraankondiging is al geweest, 6 miljard Zeker. komt eraan. Dat is, niet, dat is ons niet ontgaan. En nee. wij blijven zeggen, als FNV, maar ook de andere vakbonden... maar ook de werkgevers en vele economen... je moet nu niet extra bezuinigen... omdat het vertrouwen in de Nederlandse economie hersteld moet worden. En die zijn niet gediend bij extra bezuinigingen. Maar even terug naar april, het sociaal akkoord werd afgesloten. Iedereen was eigenlijk heel erg tevreden. Hè? Het poldermodel was terug. Werkgevers, werknemers, de overheid, met z'n allen eens gezien. Achter de tafel. Uh... Toen is er niet afgesproken dat er nooit meer bezuinigd zou worden. De bezuinigingen zouden worden uitgesteld om te zien of het effect heeft. Het, op dat moment waren de bezuinigingen van tafel. We hebben toen gezegd, in augustus kan het zijn dat er een nieuw feit is... dat de, de cijfers allemaal tegenvallen. Nou, dat is helaas gebeurd. Maar die wij cijfers hebben, vallen tegen. Die vallen tegen. En desondanks zeggen wij, samen met werkgevers, maar ook vele economen... je moet toch niet voor 2014 extra bezuinigen. Het gaat om extra. Er worden al vele miljarden in Nederland bezuinigd. En wij zeggen, het aanpassingsvermogen van... van, van van de overheid en allerlei bedrijven en instellingen is er niet bijgediend dat je nu nog eens een keer weer extra miljarden bezuinigt. Er komt bij dat op een paar punten... bijvoorbeeld het uh, niet meer uh, laten doorgaan... Van, van, van de nullijn voor ambtenaren en, en, en, en onderwijzers. Die nullijn die is echt van tafel gegaan in april die dreigt nu toch weer op tafel te komen. Nou, daar zijn wij moddicus tegen. Maar nogmaals voor de duidelijkheid, het kabinet houdt zich nog steeds wel aan de afspraken. Er is namelijk met u ook afgesproken dat er in augustus een nieuw meetpunt zou zijn. En dan wordt er besloten of de bezuinigingen wel of niet verder gaan. Ja, en uiteindelijk zien we dat natuurlijk bij de stukken, het aanbieden van de stukken voor Prinsjesdag. Nou, het is gezegd, voor mij even om helder te krijgen. Ik ben dus niet boos op het kabinet dat ze hun afspraken niet nakomen. Nu nog niet. Wij, maar wij, dat, wij zeggen, kan gaan komen. dat kan. Want wij weten het, wij, wij zijn niet de regering, dus wij weten vanuit de FNV niet uh, waar ze mee komen en of ze er mee komen. En op het moment dat ze dat doen, dan, uh, dan hebben we natuurlijk een, een nieuw feit. En dan moeten wij kijken. Als daar bijvoorbeeld weer die nullijn in ziet, dan, dan, dan is dat echt meer dan, dan Is spelen dat is het ergste wat er kan gebeuren, die nullijn voor de ambtenaren. Nou, het gaat niet alleen om de nullijn. Wij vinden sowieso dat bezuiniging. Nee, er zijn ook heel veel andere punten, ja, maar is de nullijn. Dat is een het heel ernst... belangrijk punt en die gaat niet alleen maar over uh, dat mensen al, al jaren geen salaris meer krijgen van, bij het onderwijs in de publieke dienstverlening, politie. Het gaat er ook om dat daar sprake is van vrije onderhandelingen tussen de bonden en de werkgevers. En eigenlijk zegt men nu van voor voor het zoveelste jaar achter elkaar. Die dienst waarderen we opnieuw met geen loonsverhoging en dus een nullijn. En dat is ook slecht voor uh, wat die mensen die daar allemaal werken... Uh, te besteden hebben in hun, hun privé-tijd. En daarom uh, vinden we dat een slecht idee. Er komt nog bij dat het ook een miskenning is van het werk... wat die publieke dienstverleners allemaal doen. Um, en er komt nog een extra punt bij. De Apfacabo-FNV, een van onze bonden... die heeft volgende week ook een actie van... Kun je nou helemaal niks bezuinigen? Kun je nou niet een aantal zaken anders aanpakken? Bijvoorbeeld kan de Belastingdienst niet nou veel meer uh, fraude opsporen? Nou, daar hebben zij ideeën over. Uh, en dat is een goede zaak. En dan moet je die mensen dus niet voor hetzelfde jaar op de nullijn zetten. Dat is een, een miskenning van het werk. Maar wie moet er dan op de nullijn worden gezet? Het geld moet nee, ja. linksom of rechtsom uh, ergens bezuinigd worden? Dat is, dat is maar zeer de vraag. Zoveel mensen in Nederland, economen... Zegt niet bezuinigen. Niet bezuinigen, niet extra bezuinigen. Nederland bezuinigt al miljarden. Het gaat in feite hier nu om extra bezuinigingen in 2020. Het 2014. is inmiddels de oude discussie geworden. We moeten bezuinigen van Brussel. Ja, dat is het dat voor 3% kopen. is heilig. Dat vragen we ook al jaren van ja. de landen in Zuid-Europa. Dus ja, nu zijn we zelf aan de beurt. Ja, nou dat, dat is overigens ook niet helemaal uh, uh, aan de orde... omdat de 3%-norm al losgelaten is in dat 6 miljard pakket. En de Fransen hebben langer uitstel gekregen. En nee, de Nederlandse economie is er nu bij gebaat om niet al te moeilijk te doen... Ik zeg het wat makkelijk, want een paar miljard is echt heel erg veel geld. Maar om nu niet de zaak kapot te bezuinigen, maar als het ware mee te, te drijven. Er is een heel licht teken van herstel in de eurozone. Nou, ga daar dan uh, mee door. We hebben op zichzelf een krachtige economie. Uh, export is niet het probleem. De Nederlandse uh, huishouding is, is goed op orde. Uh, het gaat nu alleen om uh, waarom nog extra bezuiniging. Die wijzen wij vanuit de FNV af omdat, en nu zit ik even op de stoel van premier Rutte... Ja. er vandaag 82 miljoen euro meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. En niet alleen vandaag, gisteren, vorige week, volgende week, volgende maand... iedere dag weer ja. geven we 82 miljoen euro meer uit. Ja. En, zegt de premier erachteraan... leg dat maar eens uit aan uw kinderen en kleinkinderen. Ja, nee, ik, ik kan dat op dit moment goed uitleggen. In het sociaal akkoord zit een hele duidelijke visie... die ontbrak bij het kabinet bij de start van, uh, van deze regering. Uh, de sociale partners. We hebben een hele, met werkgevers een hele duidelijke visie... richting 2020 afgesproken. Heel veel structurele maatregelen... die op termijn ook bezuinigingen uh, inhouden... die zijn nu genomen. En wij vinden dus dat je nu voor 2014-15... eigenlijk een overgangsperiode... dat het sociaal akkoord ook echt effectief wordt, dat moet je respecteren. Alleen ja, die cijfers liggen op. niet. Al die bezuinigingen die we hebben gehad, dat blijkbaar niet genoeg. Nee, die cijfers liggen niet, dat klopt. Maar heel veel economen zijn er volstrekt helder over... en ook het IMF en andere organisaties... dat Nederland nu niet extra moet bezuinigen. Al die bezuinigingen die zijn afgekondigd, daar hebben we mee te maken. Het sociaal akkoord poogt een stuk rust te brengen... maar wat nog veel belangrijker in het sociaal akkoord is... is dat daar de visie in staat... Uh, richting 2020, waar werkgevers en werknemers... en vele anderen in ons land het ook mee eens zijn. Zegt u achteraf, het heeft helemaal geen zin gehad... dat we met z'n allen om de tafel zijn gaan zitten? Nee, zeker. In april? Nee, dat heeft absoluut zin. Wat, nou ja, wat mij in bet... augustus allemaal weer nee, van tafel Nee, maar het sociale akkoord staat, daar houden we het kabinet ook aan. Afspraak is afspraak. Kijk, uh, maar u zit hier om juist uw zorg uit te spreken... dat wellicht al die afspraken weer van tafel zijn straks. Dat, Dan dat heeft het niet in zin gehad. Nee, maar wij, vandaag uh, publiceren we een nieuwsbrief... naar al onze kaderleden en, uh, en bestuurders van alle bonden in het hele land... waarin we de actuele situatie bespreken. Um, en het klopt dat er natuurlijk een vorm van spanning zit. Want wij vinden die 6 miljard sowieso al veel te veel. En uh, de nullijn die daarin zit voor de overheidssector... die vinden we om twee redenen onterecht. Al jaren mensen op de nullijn is een beperking van de vrijheid van onderhandelen. En het tweede is, het is een miskenning voor het werk... wat de publieke dienstverleners doen. Toen u aan tafel zat met de minister van Financiën in april... dacht u toen echt van uh, die bezuinigingen zijn ja, van de baan? Dat is echt definitief voorbij. Die, dat, dat er moet pakket... toch ergens ook in uw achterhoofd een stemmetje zijn geweest van ja, augustus... en dan begint het weer allemaal opnieuw. Ja, dan is het nou, niet... Of heeft u dat toen niet gedacht? Nee, zeker niet. En denk ik nog steeds niet. Het begint niet allemaal opnieuw, want het sociaal akkoord staat. En als de regering daar de handtekening onder vandaan wil halen... dan horen we dat wel. Um, dat verwacht ik overigens niet. Want uh, Nederland is er niet bij gebaat om dit sociale akkoord... Uh, wat duurzaam is richting 2020 om dat zomaar in de prullenbak te gooien. Um, en als het vastzit op uh, de, de extra bezuinigingen... dan zeg ik, kijk niet alleen naar vakbewegingen en werkgevers. Bijna heel economisch Nederland is het erover eens... dat de overheid nu eigenlijk de schuld ietsjes moet laten oplopen... om richting 2020 in een volkomen stabiliteit. Hoeveel stabilisie... extra volgens de FNV? 3% nou ja, moet... mag? Nee, drie, dat ja, het is overigens nog steeds min 3 En, en dat, die schuld loopt wel op. Ja, maar wat, uh, maar wat, wat laat, wordt het als het... Wat ons betreft totaal geen extra bezuinigingen. Uh, nee, dat begrijp ik. Maar op wat voor een tekort komen we dan uit? Volgens de berekeningen die u hanteert. Dat zou uh, rond de 3,6, 3,7 zijn. Voor, voor 2014. En, het, ja, en de jaren daarna? Nee, dan gaan we in de pas lopen. Omdat het sociale akkoord in de kern inhoudt. Herstel van vertrouwen. En een uh, ook stabiele overheidsfinanciën op de langere tijd. Termijn. En die maatregelen uh, die zitten daar nu allemaal in. Dat vergt een lange, lange uitwerkperiode. Daar zal ook iedereen het niet mee eens zijn. In het najaar alles in wetgeving richting Tweede en Eerste Kamer. Uh, en ik denk dat het uh, dat de, dat de kabinet er wijs aan zou doen om het sociaal akkoord gewoon uh, 100% in stand te laten. Is het kabinet een betrouwbare gesprekspartner gebleken? Tot op heden wel. Maar alle aanwijzingen. Duiden op een andere koers. Over een paar weken krijgen we nogmaals die 6 miljard bezuinigingen te horen. Ik, ik die ga ervan, niet waren afgesproken. Ik ga ervan uit dat. Uh, nee, we hebben afgesproken dat, dat de, de cijfers van juni, juli. Uh, tot een nieuw feit zouden leiden. Ik ga ervan uit dat het sociaal akkoord blijft staan. Je kan, uh, wij vinden dat als er dan bezuinigd moet worden. uiteraard de sterkste schouders de zwaarste lasten. Dus een heel duidelijke uh, statement. Uh, maar het is ook zo dat. jij ja, nou ons... even daarop ingaan? Wat, wat zou dat moeten opleveren? En wat betekent nou, wij zijn dat comfort... bijvoorbeeld, het, het is voor de FNV niet heel erg. Uh, dat bijvoorbeeld de mensen die meer dan een half miljoen hypotheken... Aftrek hebben dat daar uh, extra op zouden worden uh, inverdiend. dat wil zeggen minder hypotheekrente. In één klap. Want dat ja, is dat vind... het probleem is vaak met het aanpakken van de ja. hogere inkomens, zodat dat op de lange termijn effect heeft, maar niet van ja. volgend jaar. Nee, en, en wat wij helemaal niet erg vinden... en dat vind ik eigenlijk ook, zou dat heel normaal zijn... zolang uh, mensen die werken bij publieke instellingen zoals in de zorg... nog steeds boven de balken en de norm verdienen... dat er nog mensen zijn die 130% van het ministersalaris verdienen... dat die met ingang van ja, maar 1, maar 1, 1, Ja, maar nou 14... hoor ik de minister van Financiën zuchten... en denken ja, dat is allemaal heel gemakzuchtig... want ik zit hier met aan de ene kant van de streep... 6 miljard euro aan bezuinigingen... en de FNV stelt een aantal maatregelen voor de BUNE dan voor aanpakken hoge inkomens en de hoge salarissen. En dat levert een oh, paar, nee, paar honderd hoor. miljoen op. Nee, nee, nee, nee. Een hele andere Geen grote... Een hele andere hele grote, heeft de vereniging Eigen Huis vorige week nog aandacht voor gevraagd, is dat de Nederlandse hypotheekrente gewoon te hoog is. Dus dat betekent Anderhalf dat, procent te hoog. Dat betekent dus dat burgers te veel betalen, maar dat in feite ook dus uh, de, de minister van Financiën te veel hypotheekrenteaftrek teruggeeft, uh, mogelijk maakt, doordat de banken te, een, een te hoge hypotheekrente vragen. Nou, dat, dat tikt meteen met honderden miljoen aan, als we dat wel zouden aanpakken. Dus er zijn echt wel maatregelen te bedenken uh, die, geen, uh, die het sociaal akkoord goed in stand laten en vervolgens uh, toch zorgen dat, uh, dat er zo weinig mogelijk extra bezuinigd hoeft te worden, waar wij sowieso tegen zijn. Vroeger zeiden vakbondsvoorzitters we gaan een hete herfst tegemoet. Wat zegt de huidige hmm. euh, voorzitter van de FNV? Nou, de, ik, ik ga ervan uit dat het sociaal akkoord blijft staan. Ik, ik heb maar nog dat geen is naïef, aan... laten we dat dus, vaststellen. Nee, ik ga er echt uit dat dat blijft staan. Maar dus het moment... kabinet gaat toch niet zeggen van, nou ja, we gaan, uh, we gaan niet bezuinigen? En, uh... dat nee, dat, daar ga ik ook vanuit. Dan maakt het dus heel erg uit waar men op gaat bezuinigen. En als dat zaken zijn waarbij het niet mee eens zijn... Wanneer gaat u naar het Mali-veld? Ja, het Malieveld, ambtenaren... dat vind ik allemaal niet zo'n... Uh, nee, volgende, volgende week, 8 augustus, zijn we op het plein al uh, te bewonderen. Tussen haakjes. Ja, maar met voor goede welk ideeën? thema denkt u dat uw leden echt massaal in opstand zullen nou, komen? Nou, verdere bezuiniging op publieke dienstverlening. Die nullijn, dat zijn echt uh, zware punten. En als het nodig is, zal de FNV ook de leiding nemen... in het verzet tegen het kabinetsbeleid in het najaar. Tot nu toe lukt het niet echt, hè? dat verzet. Het mobiliseren van de leden. Massaal, tienduizenden mensen. Waarom is dat? Uh, ik denk dat groot, massaal. Dan moeten mensen eerst overtuigd zijn van waar, ga ik, waar ben ik dan tegen. Als Je ik... zit al vijf jaar in de crisis, dus uh, het nee, is als nu wel kan... helder. Nou ja, als ik een paar... Even kijken, in juni was dat nog. De acties van de, C, van de collega's van FNV Bondgenoten in de Metaal. Daar zijn toch heel veel mensen voor op de been gekomen... als ze de acties in de thuiszorg nemen uh, die de Abfacabo heeft georganiseerd... Maar we hebben hier geen Griekse of Zuid-Europese toestanden. Met nee, die moeten we ook niet hebben. massale stakingen, nee, maar... demonstraties, het openbaar leven wordt dwars nee. of stilgelegd. We zijn met z'n allen zo verschrikkelijk boos. Die boosheid blijft alleen maar in woord... Lijkt het. Mm, Tot nu toe dat het zou geen recht doen aan die demonstraties die er de wel, wel uh, geweest zijn. Ik noemde u al die thuiszorg, maar ook uh, de acties in de, in de, in de metaal. Um, ik, ik zie niet in het hele land plat, maar ik zie wel in dat heel gericht en heel duidelijk er wel langzamerhand in de Nederlandse samenleving iets begint te ontstaan. Dit kabinet bezuinigt. Te veel en te ja, onnodig. Hoe merkt u dat dan concreet? Behalve een boze e-mail, wellicht in uw e-mailbox. Uh, dat merk ik bijvoorbeeld nu heel actueel aan de duizenden ontslagen in de thuiszorginstellingen. Uh, daar worden mensen echt boos. Uh, hoofdkantoren bezetten, dat is echt nieuw. En dat betekent ook dat van de meest loyale medewerkers, vooral in de zorg... de actiebereidheid begint uh, te komen. En ik denk dat heel veel mensen die afhankelijk worden van een uitkering... of juist dat niet meer krijgen en geen perspectief hebben op werk... Uh, dat dat uiteindelijk wel enorm leidt tot boosheid richting, uh, richting het overheidsbeleid. Tot slot, vanmiddag gaat u praten met werkgeversvoorzitter Wintjes. Verklapt u mij net of is dat heel groot <laughs> nee, geheim? Nee, dat is geen groot geheim, want dat hoort bij mijn dagelijks werk. En waar gaat het dan over? Dat gaat onder andere over het sociaal akkoord. We zijn allebei tegen bezuiniging. <laughs> dat is toch uh, ja, wat u tegen elkaar zult gaan zeggen? Maar wij, alleen... zijn, wij zijn allebei voor het in, in stand laden van het sociaal akkoord... want daar hebben we heel hard voor geknopt. Ton Heert van de FNV, dank u wel. Graag gedaan. Zometeen, je moet er maar zin in hebben. Zwemmen van Noord-Ierland naar Schotland... Maar nu eerst het ochtendtumeur van Henk Spaan. Ik kreeg een brief van de heer Art van Brugge, directeur marketing ING zakelijk. Dit is mijn antwoord. Geachte heer van Brugge, u schrijft mij dat uw bank, die ook de mijne is en nog steeds voor een deel van de Nederlandse belastingbetaler... Het ondernemers tijdschrift de zaak niet meer zelf zal uitgeven. ING stoot de zaak af. U verkoopt het blad aan de Dutch Network Group. Gefeliciteerd. U zegt dat ik voorlopig weinig zal merken van de overname. Tot het eind van het jaar zal ik de zaak nog kosteloos ontvangen. Dan zegt u, ik citeer, wilt u het tijdschrift De Zaak niet meer kosteloos toegestuurd krijgen, dan kunt u dat aangeven door een e-mail te sturen naar dezaak.ing.nl. Wat vraagt u me nou van Brugge of ik wil gaan betalen voor de zaak? Bent u belataafeld? De zaak is bij mij nog nooit uit het plastic gekomen. Al die jaren dat u mij ongevraagd het blad hebt toegestuurd... is het lot ervan stevast een enkele reis prullenbak geweest. Ik krijg een krantje van de gamma in de bus. Lees ik ook niet. Gek, hè? Nu snap ik best dat de zin in uw brief slecht is geformuleerd. U bedoelt te vragen of ik het gratis tijdschrift De Zaak niet meer wil hebben... Dat lijkt me inmiddels wel duidelijk. Dan zegt u dat ik zulks kan aangeven door een e-mail te sturen. Iets aangeven doen we bij de douane, meneer Van Brugge. U moet echt betere tekstschrijvers in dienst nemen. Als ik ergens de schurf aan heb, is het aan het woord aangeven als men meedelen bedoelt. Hoe dan ook. Ik ga geen e-mail sturen om een ongevraagd toegestuurd blad op te zeggen. U mag me benaderen om een kolom in het blad te schrijven, niet kosteloos, maar voor 2500 euro per 500 woorden. U kunt dat aangeven middels het sturen van een e-mail aan goedemorgennederland@kro.nl. Zij Henk Spaan morgen het ochtendumeur van Khalid Boudou. Het leven van Ryan Paris, Dolce Vita. Een zomerhitje uit 1983 was dat. In 10 uur en 34 minuten zwom hij 35 kilometer van Noord-Ierland naar Schotland. En is daarmee de snelste mannelijke zwemmer die de North Channel overstak. Milko van Go, goedemorgen. Goedemorgen. Er gaan boten daar, hè? Ja. <laughs> dat, uh, dat heb ik gezien, ja. Maar goed, ja, jij denkt ik ga die 35 kilometer gewoon zwemmen... Uh, hoe, ja, hoe zwaar was het? Uh, nou, het, is, het was vreselijk. Uh, het, het was de, de, de, de zwaarste fysieke en eigenlijk ook mentale ervaring die ik, uh, die ik ooit gehad heb. Daar, uh, daar moet ik heel eerlijk over zijn. Is, staat, die, uh, staat dat stuk zeer onbekend dat het zwaar is uh, om doorheen te, te gaan? Zwaarder dan bijvoorbeeld het kanaal, wat ook een populaire zwembestemming uh, is? Nou, dat is, dat is bekend, ja. Ik had, uh, ik had het Engelse kanaal al gezwommen, maar onder kanaalzwemmers is dit kanaal bekend en, uh, en zeer gevreesd. Uh, er zijn ook veel minder mensen die het proberen. En de, de, de het slagingspercentage, zeg maar, is ook veel, veel kleiner dan bij het Engelse kanaal. Want hoeveel, en, hoeveel zwemmers zijn nu voorgegaan om het even in perspectief te plaatsen? Uh, sinds. Men is begonnen met pogingen om het kanaal over te gaan al in 1923. Pas in 1948 is de eerste zwemmer is het gelukt. Uh, en sindsdien zijn er voor mij 16, 16 mensen... waarvan twee het meerdere keren hebben gedaan. Uh, maar er zijn uh, zeker meer dan 100 pogingen geweest. Ja, u, u zegt het is uh, vreselijk zwaar. Maar concreet, wat maakt het dan zo zwaar daar? Nou, vooral de kou. Het is uh, gemiddeld... Uh, uh, vier en vijf graden kouder dan het Engelse kanaal. Wat een hele specieke, specifieke voorbereiding werd Die bij mij een beetje rammelde. Omdat ik normaal gesproken in een tropisch land werk in Afrika. Uh, dus mijn koude voorbereiding was, uh, was er wel. Maar was niet zo goed als, uh, als eigenlijk had gemoeten. En dat maakte het extra zwaar. Want u zwemt wel in zo'n pak dan? Of wat is het met vaseline nee, nee, insmeren? heb ik wel eens gehoord? Channel swimming. Rules, dus uh, je, je mag geen pak gebruiken. Je zwemt in je zwembroek en dat maakt het ook, maakt het ook zwaar, maar dat maakt het ook objectief uh, te checken. Ja, en, en, en hoe ja. gevaarlijk is het? Want vorige week is er nog een Britse zwemster overleden toen ze het kanaal wilden oversteken. Nou ja, het blijft, het blijft een extreme sport. Uh, het is wel zo van dat. Uh, Kijk, het klinkt als een uh, als een bevlieging, maar dat is het niet. Dit zijn uh, dit zijn uh, minutieus te voorbereiden voorbereide operaties, waarbij je uh, je doet het niet alleen. Je gaat met een groot team, je gaat met begeleiding. Je zorgt dat uh, je moet ook uh, medische documenten overleggen van tevoren, uh, hartfilmpjes en dat soort dingen, voordat je er überhaupt uh, voor wordt aangenomen. En voor het Noordkanaal moet je minstens het Engelse kanaal al een keer gezwommen hebben, wil je er voor in uh, aanmerking uh, komen. Ja, want u krijgt een prijs of hoe werkt dat? Nee hoor, ik, uh, ja, ik krijg een oorkonde, waarschijnlijk een officieel certificaat van de, de, de accrediterende organisatie, de Irish Long Distance Swimming Association. Ja. En wat is het, wat is het volgende stuk water dat u gaat, uh, uh, gaat bezwemmen? Oh, geen idee. Dat is nooit een goed idee om dat direct na zo'n zo overtocht uh, te, de, te denken. De meeste denken: je de, de, de, de, de, de eerste gedachte na zo'n overtocht is: van dit doe ik nooit meer. Uh, maar uh, vraag het me over een paar maanden. Dus. Goed, nou, dan uh, hebben we u weer aan de telefoon. Milko van Gool was dat. Hij zwom in 10 uur en 34 minuten. Het stuk zee tussen Noord-Ierland en Schotland. Tot zover KRO. Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1. Jeroen Wielaert met lijn 1 van de NTR. Vanuit Katzand, waar het strand vandaag wordt schoongemaakt. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Dit is radio 1. E. In Zimbabwe heeft de partij van president Mugabe, ZANU-PF, de overwinning geclaimd. Tegelijkertijd spreekt de MDC van premier Tvangirai al van monumentale fraude. De verkiezingen verliepen gisteren rustig. Maar de eerste reacties van vandaag leggen meteen de spanningen in Zimbabwe weer bloot. In Apeldoorn hebben burgers een nieuwe bank opgericht. De financiële coöperaties hebben dat gedaan... uit onvrede met de graai cultuur bij andere banken. Volgens initiatiefnemer Jan Brink zijn de financiële producten... bij banken zo ingewikkeld geworden dat niemand ze meer begrijpt. Shell maakte een stuk minder winst dan een jaar geleden. De winst over het tweede kwartaal daalde met 60 procent, van 6 miljard naar 2,4 miljard dollar. En ook de omzet lag bijna 5 miljard dollar lager komt onder meer door problemen in Nigeria. Shell-topman Voser noemt de resultaten teleurstellend. En wielrenner lieve Westra rijdt komende twee seizoenen voor Astana uit Kazachstan. Zijn huidige werkgever, Van Soley, heeft nog geen nieuwe sponsor voor volgend seizoen. En de renners mochten gaan onderhandelen met andere ploegen. Westra is Nederlands kampioen tijdrijden. In de Tour de France stapte hij in de laatste etappe af. En dat zijn de hoofdpunten. En dit is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit John Hoka. Met files op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Daar staat 2 kilometer voor knooppunt Zaad. Dat komt door files op de A58 richting Vlissingen. Allereerst tussen Roosendaal en de Afdenwouwse plantage staat 4 kilometer. Verderop staat tussen Bergen-op-Zoom Zuid en Riddland 6 kilometer door een ongeluk met een motorrijder. De hoofdrijbaan is bij Riddland afgesloten. Al het verkeer wordt er omgeleid via de parkeerplaats. En op de N59 Hellegatsplein richting Ziedijkzee. Daar staat tussen knooppunt Hellegatsplein en Denbom...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 Goedemorgen vanaf het strand Katzand, Zeus vlaanderen Katzandbad. Ik kijk naar de vetten, ik zie daar de torens staan van uh, zeebruggen en knokken. En ik sta echt in echt heel erg mooi, schoon zand. En zo moet dat ook blijven. De zakken die ik hier heb in mijn hand, het is er eentje van, gewoon zo'n uh, ja, recyclebaar tasje. staat op welkom, welkom en alf. My Beach, de Noordzee. My Beach, dat is een hele keten van uh, particuliere strand, directeur strandtenten zou ik maar zeggen. Uh, die hebben de handen ineengeslagen om uh, die stranden schoon te houden. Katzand stond al bekend als een van de schoonste stranden, maar er is een bedreiging. Komt vanuit de zee, van de visserij, de vrachtvaart en natuurlijk ook helaas de toeristen. Toeristen die hier al ruimschoot zijn neergestreken op een dag die heel erg warm gaat worden. U wilt dat misschien ook. Misschien neemt u uw blikjes wel mee naar het strand. Omdat u het terras in crisistijd te duur bent gaan vinden. Dat soort dingen spelen allemaal mee. Maar het gaat er om de strijd tegen de vloedering. Tegen het vuil op het strand. Doe dus mee is hier de oproep. Het begint echt om half elf, is het al begonnen, de inschrijving. Met de My Beach Cleanup Challenge. En het gaat helemaal niet alleen over katzand, maar het gaat door tot schiermonnikoog. We hebben het gedoe over de vogelaarwijken gehad. Nu gaat het over het behoud van prachtstranden. Vindt u natuurlijk ook. Je kunt erover meepraten op 0800 1121 0800 1121. Tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn1 aapstaartje ntr.nl.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 Tanzvrijd de hele dan wil je in een broodje bij de, de Groot die uh, bezong het strand al in de tijd dat die problematiek waar wij het vandaag over hebben, die dus niet alleen kansant beperkt blijven wordt voor de hele kust, uh, die is natuurlijk niet nieuw. Maar hij is heftig genoeg om dus vandaag weer actie tegen te voeren. Ik heb hier twee jongens met de door mij genoemde zakjes van My Beach, de Noordzee. Die hebben een jel. Zie eens, hoe frappant! Het schoonste strand van Nederland! Kijk, en zo moet het toch ook blijven, hè? Ja, groot gelijk. Anders wordt de zee helemaal vies en gaan dieren dood... en kunnen wij hier niet meer lekker op een schoon strand zitten. Nee. Waar komen jullie vandaan? Eindhoven. Eindhoven. Brabantse brave jongens. Ja. ja maar jullie gooien toch ook wel eens papiertjes weg, zo? Ja, of toe wel, maar natuurlijk het meeste in de prullenbak. Ja. Ja, groot gelijk. Nog één keer die jel. Zie eens, hoe frappant. Het schoonste strand van, van Nederland. Nederland. Ja, nou, zo moet het blijven... Dag mevrouw, zocht u, u U heeft ook een paar hele kleintjes bij u. Hè? Mijn klein niks, niks weggooien. Hè? Nee, nee, dat doen we zeker niet. Dat doen we thuis ook niet. En dat leer ik mijn kleinkinderen ook niet. Zelfs een papiertje van snoepjes of om even wat de rest van een appel mee terug naar huis en in de vuilbak gooien. Hm. Zo te horen komt u niet uit Eindhoven, maar over de grens vandaan. Ik he? kom uit, uit Vlaanderen, inderdaad. Ja. <laughs> Veel klanditie uit Vlaanderen, he? in, in ja. Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. Ja. Natuurlijk wel, ja. Dus wij kwamen hier ook als kind. En uh, Katzand is altijd bij gebleven als een, een heel mooi strand. Aangenaam om met kinderen te spelen. Uh, er mag hier nog druk te zijn. Uh, het is altijd aangenaam om naar Katzand te komen. Ja. Maar u zegt al, u komt al vanaf kind. Dus ja. u heeft vergelijkingsmateriaal. Ja. Heeft u het ja. door de jaren toch iets uh, smeriger, vuiler zien worden? Goh, er is een tijd geweest, inderdaad. Uh, het was een beetje uh, uh, van de mensen allemaal... die gooiden van alles en nog wat op het strand. Ja. Of een putje graven en alles er allemaal in. Het is ook veel verbeterd, meneer, met uh, de vuilnisbakjes op het strand. Die kwamen uh, elk jaar uh, in grotere getalen en ook verzorder. Dus als je daar terugkwam, was het vuilbakje netjes leeggemaakt. En er was een nieuw papiertje in. En ook dat stimuleert de mensen dan... om zelf ook proper te zijn op het strand. Ja. We, zien ze, we zien ze hier staan. Hè? Zo op een tussenpoos van uh, maar zeggen, 50 meter staan ze zelfs. Inderdaad, het is uh, heel veel verbeterd op het gebied van properheid. Laten we zeggen, 20 jaar geleden kan ik al spreken. Dus uh, ik vind het uh, nog altijd aangenaam om naar hier te komen. Ja blijft een prachtstrand, maar zo moet het ook blijven. Inderdaad, daar gaan we voor zorgen. Ja. Dank u wel. Ik, ik zei al, um, dit is onderdeel van uh, een veel groter project. Het is vandaag begint uh, hier in Katzand, uh, half elf was het inschrijven. En dan is het niet alleen uh, met Jellen, maar ook met... Veel uh, bezorgdheid uh, en, en veel aandacht. Dus, uh, Radio 1 Journaal besteedde er vanochtend al aandacht aan... met collega Paul Sanders, die ik daar net ook zie rondlopen. Veel cameraploegen op het strand. Er is uh, kortom aandacht genoeg voor. En het is niet zomaar een wisselwasje... dat uh, uh, als een soort komkommer hier uh, het nieuws in wordt geslingerd. Of een potvis. Nee, hey, het is echt van... Wezenlijk belang. Ik ben zelf inmiddels het terras opgelopen van de Mojo Beach Club. Daar zit Marco Scherbijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom even iets dichter bij de microfoon graag. Terwijl ik mijn zendertje nu live in de uitzending uitzet. Zo. <laughs> U bent een van de initiatiefnemers, hè? Uh, of u maakt deel uit van het hele collectief dat deze actie begonnen is? Wij hebben eigenlijk het MyBeach-project uh, ja, geadopteerd. Uh, het, het is gewoon een goed project. Uh, Schone stranden, uh, de, de strandbezoekers die zelf helpen eigenlijk met het schoonmaken. Dus het is niet uh, ons eigen project, maar wij hebben het eigenlijk uh, ja, richting Katzand gehaald. Uh, het, is, het is van Stichting De Noordzee natuurlijk, uh, het MyBeach-project. En wij vinden het gewoon een heel goed initiatief dat... Uh, niet alleen de ondernemer of de gemeente of andere aanverwante bedrijven... het strand schoonhouden, maar dat juist de strandbezoeker... die heel graag op een schoon strand terechtkomt... dat hij zelf bewust is van het meenemen van afval... het papiertjes en dingen in de prullenbak te gooien. En dat ze de volgende dag gewoon weer op een mooi strand terechtkomen... in plaats van dat het achterblijft en dat de ondernemer ermee belast wordt... dat gewoon de, de, de strandgasten gaan realiseren van... Hé, ik moet een klein steentje bijdragen, het is een kleine moeite. En uh, ja, dat uh, hebben wij... Uh, ja, geadopteerd eigenlijk, het project. en daar zijn we heel blij mee. Strandgasten, ondernemers, het is heel duidelijk een collectief algemeen belang. En nogmaals, niet alleen hier in Katzand, want het gaat door tot en met Schiermonnikoog, hè? Ja. Alleen niet vandaar op Schiermonnikoog. Het is een soort schoonmaakactie die helemaal langs die Noordzeekust omhoog kruipt. Ja, dat klopt. Jeroen Daagvos is uh, woordvoerder van de stichting Noordzee. Uh, jullie hebben een berekening gemaakt over uh, hoeveelheden stuks vuil per meter. 450 stuks vuil per, vierkant per meter. Ja, dat... Als je dan nagaat dat uh, we een kuststrook hebben van om en bij 350 kilometer... heb ik uitgerekend dat je dan op meer dan 10 miljoen ton vuil zit. Uh, ja, het is uh, 450 uh, stuks gemiddeld op uh, 100 meter stuk strand. Um, en als je dat inderdaad gaat omrekenen naar uh, ja, de totale Nederlandse kust, dan is dat een, uh, ja, een gigantische hoeveelheid. Daar ben en, jij dus ook chef van, hè? En nou, ja, ja, ik ga regelmatig naar die, uh, naar die stranden toe om te kijken van, uh, nou, ja, wat ligt er? Uh, uh, ja, en dan vooral kijken van wat is de samenstelling is en hoeveel is het, um, zodat je ook kan achterhalen van waar komt het nou vandaan, zodat je iets aan die bronnen kan doen. En um, nou, als je dus naar die bronnen kijkt, zie je dat het deels van zee komt. Hè, dus is het echt van uh, nou, de zeevaart, uh, visserij? Dan moet je maar al denken aan touwen en netten. Uh, en ook een deel komt van, uh, ja, van toerisme, dus uh, nou ja, de verpakking van de chips of het, uh, het, uh, het flesje waaruit gedronken wordt. En daar is ook dat My Beach project op uh, gericht. En dan heb je eigenlijk ook nog een, een kwart afval, ja, waarvan je niet goed weet uh, waar het vandaan komt. Dat zijn echt kleine stukjes plastic, dat is ooit een, uh, nou ja, een, een tasje geweest of een flesje of uh, nou ja, wat dan ook. Uh, dat is eigenlijk niet meer te herkennen, uh, maar dat zit wel in je, in je systeem, dus daar wil je ook vanaf. Ik moet zo denken aan uh, de berichten over die geweldige plastic soep... die ergens in een soort kolk in de stille oceaan aankoekt en aankoekt en aankoekt tot een soort van plastic eiland... veel groter dan Schiermonnikoog. Maar halen jullie dat dan bij elkaar hier op in deze clean-up schoonmaakactie? Ja, nou, wij zitten hier eigenlijk aan de, aan de bronnen. Uh, die, die oceaan, dat is eigenlijk het eindstation. Uh, die, die oceaanstromingen, de zeestromingen, maar eigenlijk ook de rivieren, de kanalen. Uiteindelijk, afval wat, wat in je systeem terechtkomt... dat komt in die, in die maalstromen op de oceaan. En daar blijft het rondgaan en rondgaan tot, tot in de eeuwigheid eigenlijk. Um, en wat we hier aan het doen zijn is eigenlijk voorkomen dat daar nieuw afval bij komt. He, dus echt de kraan dichtdraaien. En um, ja, uiteindelijk krijgen we natuurlijk ook nog de vraag... Van, ja, wat gaan we uiteindelijk doen met wat op die oceaan ook uh, ronddobbert? Want daar wil je wel vanaf. Maar eerst maar eens even wat jullie hier gaan verzamelen. Tot en met Schiermonnikoog. Ten eerste, hoe lang duurt deze actie? Uh, deze actie duurt uh, 24 dagen, dus uh, tot, tot en met 24 augustus. Uh, elke dag doen we een etappe... Um, en elke dag nou ja, is zo'n 15 tot 20 kilometer strand die, uh, die schoongemaakt wordt. En waar gaat dat dan heen? Want ik wil eens even toe naar de berg die dit oplevert. Dat is uh, toch iets op uh, forse duinhoogte dat het uiteindelijk ja. komt. Um, nou, veel, uh, veel afval wat je vindt, dat is toch uh, ja, uh, vies, om het zo maar te zeggen. Dus dat, dat, nou, er zit zand aan, er zit nog wat uh, zeewier aan. Uh, dus het is, het is lastig om te verwerken. Um, dus dat, dat verzamelen we eigenlijk allemaal in. Dat gaat in een vuilniszak en dat wordt afgevoerd gewoon met het, uh, nou ja, waar ook het uh, huisvuil uh, heen gaat. Dus dat wordt veelal uh, verbrand. Maar dat gaat op... het ook in de recycling? Nou ja, ja, deels komt er natuurlijk nog energie uit. Maar... Het levert het kortom ook nog eens even iets op? Ja. Maar het is wel, hè, want we gaan bijvoorbeeld ook alle doppen uh, verzamelen. En dan uh, kun je kijken van, nou, kun je daar nog iets van gaan maken. Dus er zijn nu plannen om daar bijvoorbeeld een stoel van te maken. Of uh, nou ja, een ander voorwerp. Dat gebeurt uh, vaak. Voorwerp. Ja, en het is, het is vaak nog wel op hele kleine schaal. en um, Het is meer een soort van uh, verkenning van uh, nou ja, dit zou je ermee kunnen doen. Maar uiteindelijk wil je daar wel naartoe. Want het is, het is natuurlijk heel gek dat je een, um, ja, een hoogwaardig uh, ja, product hebt. Een flesje, je kan eruit drinken. Je moet voldoen aan hele strenge eisen qua hygiëne en uh, gezondheid. Uh, en dat je drinkt het leeg en het is afval. Uh, dat kun je hergebruiken of je kan er nog iets anders van maken. Ja, maar dat is ook een soort onvermijdelijk iets: hè? dat is de, de, de, de, de universele kringloop. Nou ja, als de kringloop is, dan, dan is dat inderdaad. Uh, ja, dan komt het overeen met het eigenlijk in probleem de Het probleem is dat het juist geen kringloop is. Het, het, nee, het is geen kringloop. En het, het, het, het lekt ook ja, in het systeem. Het lekt in die Noordzee. Nou ja, dat, dat is natuurlijk waar wij ons uh, tegen, tegen voor inspannen om dat te voorkomen. Uh, en het is ook gewoon een verspilling van, uh, van grondstof. Dus ik denk dat daar ook een, uh, een winst is te halen. Inhaalslag. Um, Marco Scherbijn. Scher um, ik heb uh, die. We vrouw net gehoord, die ja. keurige Vlaamse, die haar jeugd hier heeft doorgebracht. Ja. En die een soort golfbeweging ook schetste. Die vertelde dat ze het ook smeriger heeft gezien. Ja. Kortom, uh, zitten we hier bij een om moord en brand te schreeuwen? Of uh, is het meer een soort signaal? Ja, ik denk dat het een goed signaal is dat uh, ook de, de, de toerist... en of dat nou een dagtoerist is of een uh, uh, langere verblijfrecreant, uh, maar ook de lokale bevolking, dat het goed teken is dat op een gegeven moment... Zichtbaar was dat het ja, niet echt schoon wordt gehouden. Uh, maar een toch... katzandbad kreeg prijzen als het schoonste strand van Nederland. Ja, maar dat is was... natuurlijk in de loop der jaren uh, gebeurd. Uh, ja. Daarvoor zal er misschien. Uh, ja, ik, ik woon al uh, van kleins af in Katzand, ik uh, ken de kust uh, van een klein mannetje ook. Uh, ik kan me niet meer zo goed voor de geest halen, maar de laatste jaren zit ik natuurlijk als ondernemer op het strand. Uh, we hebben een buitensportbedrijf erbij, waar we gebruik maken van de elementen. Ja, vinden wij het gewoon heel belangrijk dat we met die gasten in het water bezig zijn of op het strand, dat er gewoon geen zo ligt. Maar ook voor de dagtoeristen, ja, net zoals vandaag ligt het strand vol, moet gewoon een, een schoon strand blijven. En dat is ook met dank aan de gemeente en aan verwante bedrijven, dat het natuurlijk gewoon ook de laatste tijden schoon blijft. En dat we de diverse stranden hebben met de blauwe vlag. Zij zei ook al, mevrouw uit Vlaanderen, mm. uh, hoeveel vuilbakken er zijn neergezet. Uh, ik schetste ja. het al, ze zijn, staan hier zo om de 50 meter. Ja. Gisteren in Breskens heb ik uh, gezien dat ze soms met z'n drieën bij elkaar Geplusterd, staan. Ja. En als het goed is, puilen die ook aan het eind van de dag uit? Ja, die puilen ook uit. En, en, uh, in de weekenden, zoals afgelopen zondag, ja, dan is het gewoon voorspelbaar dat het een ontzettend drukke dag wordt. Dan hangen ze gewoon buiten de vuilnisbakken nog eens extra zakken. Om te stimuleren dat mensen het er niet naast gaan gooien, maar dat ze gewoon niks in de, in de zakken gooien. En ja, als er echt rot zo ontstaat, dan zullen we zelf even tussen de bedrijven doorkijken om even een zak te verwisselen. Maar s'avonds na de stranddag, dan uh, komen ze van de, de cleaning uh, mannen, die komen er gewoon al helemaal langs om alles weer gereed te maken voor de volgende dag. Van dat puilen, dat uitpuilen komt ja. ook vuil, hè? Ja. Want het, eh, dat het, wordt het, dan gaat het toch zwerven om die ja, bakken heen. maar dat is dus juist, juist de reden dat ze gewoon s'avonds al die vuilnisbakken leegmaken. En dat ze dan niet wachten tot ochtends. Hè? Want de, de vogels, de meeuwen, de exes, de kraai die gaan erin hangen en pikken en doen. Maar ze zorgen gewoon dat het gewoon uh, s'avonds al uh, schoongemaakt is. Ze gaan al uh, met de hand spulletjes rapen, vuilnis rapen. Maar... Ja, het is goed teken dat die vuilnisbak in ieder geval uitpelt, Dat de mensen in ieder geval bewust zijn van het moet ergens naartoe... en het moet niet naast mijn handdoek blijven liggen. Het is een kwestie van houding, een kwestie van gedrag. Je ja. kunt erover meepraten op 0800 1121. En ik kom dan uh, bij uh, de wethouder, toch? Ja. Die heb ik al eens een keer eerder gezien in een oh. uitzending over, ja. over de krimp. <laughs> ja. uh, Peter Ploegaard. Um, goedemorgen, ik gaat zo meteen iets heel officieels doen hè? om 11 uur. Ja, dan mag ik het startschot, de mag ik het startschot uh, geven, denk ik, voor uh, My Beach Cleanup Challenge in goed Nederlands. Ja, en dan uh, staat u dus hier aan uh, het begin van een landelijke actie. Want nogmaals, het is niet provinciaal, het is nationaal <laughs> belang. Um, het is ook dus een. Uh, een samenwerking met Stichting Noordzee, uh, de My Beach, het My Beach collectief. De gemeente wordt hier uh, gelukkig ook nog in genoemd. Maar ik mis enigszins uh, de overheid in het geheel. Nou, de overheid is uh, dagelijks aanwezig, zou je bijna kunnen zeggen, ook uh, langs de strand. Hè, want uh, we hebben natuurlijk hier de, de schoonste stranden van Nederland. Hè, we hebben de vierde jaar op rij bijna de Gouden Wempel ook uh, ontvangen, maar al tien jaar lang hebben we de, de blauwe vlaggen die niet alleen de schoonste stranden... maar ook de veiligste stranden uh, inhouden. En hoeveel bemanning hebben jullie? Uh, nou, we hebben een uh, serviceteam wat uh, dagelijks inderdaad uh, de stranden afstroopt... om al het uh, vuil weg te halen. We hebben natuurlijk ook het team van uh, exploitant van Piet uh, Michielsen... die met speciaal apparatuur het, het zand echt zeeft in feite... waardoor ook peuken, et cetera, eruit uh, gefilterd worden. Filter is wel peuken. een mooi woord, hè? Peuken, dit, ja. ja. Ja, ja, sigarettenpeuken. Uh, want niks is eenvoudig natuurlijk dan je sigaret uh, in het zand uh, doven ja. en dan laten zitten. Maar dat gaat echt om uh, flinke hoeveelheden. We hebben ook alles geprobeerd, ook vanuit de gemeente, ook met ondersteuning van Nederland schoon, om uh, kleine asbakjes uh, uit te delen, ook aan strandgangers, ook en anders, zodat ze de peuken en de as gewoon netjes opvangen. Ook dan heb je uh, die, dat vuil niet aan de strand. Maar ja, dan maken die bankkasten van het strand resten. zelf een asbak. Toch. Maar we even, even, even over de overheid. We hebben het algemeen te maken met een terugtrekkende overheid. Bezuinigingen, et cetera. Uh, daar ligt dus het gevaar op de loer... dat mensen met een minder hoge gedragsnorm uh, er maar wat uh, mee aanrotzooien. Uh, ik kijk ook even naar Marco hier. Uh, we hebben berichten gelezen over mensen die... Uh, om, het, om te bezuinigen op bijvoorbeeld een terras als dit... hun eigen blikjes maar meenemen van de Lidl... om die vervolgens achter te laten op het strand. Ken je dat verschijnsel? Uh, relatief weinig. Uh, er staan overal afvalbakken, dus mensen zijn gewoon echt wel bewust... als ze het gewoon in een afvalbak gooien. Uh, als het al gebeurt, ja, dan is dat gewoon heel jammer. Maar ik heb, uh, ja, zoals gezegd, een buitensportbedrijf ernaast, het uh, terras. We lopen hier voor het terras heen en weer. Als wij wat tegenkomen, dan rapen we het gewoon op... en geven we gewoon alleszins het goede voorbeeld. En als mensen iets achterlaten, kun je ze er ook gewoon heel simpel op aanspreken. Van, goh, mevrouw, meneer, uh, laat een blikje vallen. Zou je het erg vinden om in de prullenbak te gooien? Hoeveel tijd ben je er dan kwijt trouwens? Dat zou ik niet durven uitdrukken. Dat gebeurt gewoon tussen de bedrijven door. Dat, dat is dus wel het permanente aandachtpunt natuurlijk. Ja, ja, maar als je zelf die aandacht niet hebt... kun je het de, de strandbezoekers en de gasten ook niet echt bijbrengen. Ik kom even bij de wethouder terug, Peter Ploegaard. Uh, het is, uh, we hebben het al gehad over Stichting Noordzee... Ja. strandtenthouders... Uh, uh, wat is strandtent? Wat is dat eigenlijk? Een beetje een raar woord. Strandpaviljoen, hè? Paviljoen. Paviljoen, Paviljoen. Klinkt chiquer, Hey, En <laughs> de mojo is working here. Um, <laughs> Terugtredende overheid. Ik denk dat ze daar hier in en Omstreek heel anders over denken, want het is jullie goudmijn. We hebben het ja. over krimpgebied, Krimgebied, vlaanderen terug, De economische cijfers zijn euh, nou niet verheugend. Behalve als je dan de zomer denkt, aan het seizoen. Ja. Dus kortom, het is uh, het grootste belang voor jullie om niet terug te treden. Heel terecht, uh, zei je ook, van uh, het strand in feite, of veel de kustlijn, is het kapitaal ook van de gemeente. Hè? Uh, toerisme is economische motor en het strand is daar toch een van de aantrekkingskrachten van. En dat moet je kapitaal moet je onderhouden. Moet je er goed, goed voor zorgen. Maar dat moeten we met z'n allen doen. En niet alleen als overheid en al, maar ook de gebruikers zelf ook. En ik denk dat dit initiatief daar ontzettend goed op inspeelt. Op die gedragsverandering ook inderdaad van die, die, die gebruiker van het strand. Hè. Je, je gebruikt een kapitaalgoed tijdelijk van iemand, uh, een dag, een week of langer. Maar dan is het ook uh, zorg voor dat, dat het dan netjes blijft. Als je bij iemand op visite gaat, denk ik, dan uh, laat je ook niet je troep achter. Dan, uh, of je doet het netjes in de prullenbak uh, die daar staan of in de vuilnisbak. Nou, zo geldt het ook in feite met, met het strand. Het is dus een algemeen bezit, maar je moet het wel met z'n allen ook goed onderhouden. Jeroen Dagenvos, uh, Stichting Noordzee, chef afval. Um, dat zijn natuurlijk uh, bijzonder behartenswaardige uh, uitspraken over het kapitaal. Maar doet de overheid er voldoende aan, volgens jullie? Um, nou, je ziet wel dat op... Een beetje naar de bekende weg vragen, want jullie vinden dat het nooit genoeg is natuurlijk. Nou, ja, ik ben het wel met de wethouder eens hier van... Uh, je ziet dat echt op de kustgemeente heel goed realiseren van... Uh, die kust, dat is ons kapitaal, daar moeten we in investeren en, uh, en opruimen. Er wordt, er wordt ook heel veel opgeruimd. Als dat ook niet zou gebeuren, dan zou het ook echt een bende worden, uh, vrees ik. Um, als je het hebt over de overheid, wat ze, wat ze meer zouden kunnen doen. He, dat, is, dat is eigenlijk op Europees niveau. Samenwerken met andere uh, lidstaten en daar ja, ambitieuzer zijn in de doelen. He, ja, want dat is het natuurlijk juist. Want je had het al over de scheepvaart, die ook het nodige uh, de, de deponeert. Dus. Maar die komen niet allemaal uit Nederland. Integendeel, dat nee, is in een ja. mondiaal probleem. Gelet ook ja. op wat je vertelt over de uh, de plastic berg in de ja. Stille Oceaan. Nee, ja, de Wel, wat voor afspraken uh, zijn daar om het kapitaal van die uh, relatief korte Nederlandse kust te beschermen? Ja. Nou, het, het goede nieuws is zeg maar, dat per 1 januari uh, dit jaar. dat er een nieuw verdrag is getekend. Uh, binnen de Internationale Maritieme Organisatie, zeg maar de, de VN voor de Scheepvaart. En dat afval uh, ja, niet meer overboord mag. Plastics mocht al niet overboord en nu mag. Uh, ja, hout, uh, ijzer, metaal ook niet meer overboord. Dat... Ze doen het toch? Ze doen het zeker. Dat zien wij gewoon ook terug. En wij vinden gewoon uh, die spullen op de stranden terug. Uh, en dan is natuurlijk de vraag, wat ga je daar dan doen? En, en wij zeggen dan van, een schip die binnenkomt in een haven, die moet zijn afval afgeven. En een schip die die haven trekt, die moet gewoon leeg zijn. He? Dat je, dat je uh, niet meer kan zeggen van, ik geef het wel af uh, wanneer ik weer in Azië ben. Want dat is niet te controleren en dat moet je niet willen. He? Afval moet de Europa niet meer uit kunnen. Dat is eigenlijk wat wij zeggen. Geef je afval af in de haven en controleer daar ook op. Dat is een verplichting, maar nogmaals, er is mee, mee te zoemelen. Nou, ja. nou is er dus vandaag uh, uitgerekend, vandaag ook een heel nieuw soort, een heel nieuw routestelsel uh, ingegaan in de Noordzee. Um, gaat dat ook gepaard met, uh, met controle, met, met opsporing, met preventie? Ja, nou ja, het is kijk, in de jaren 80 hebben we heel veel problemen gehad met olievervuiling. Toen is er nou ja, strenge wetgeving gekomen, en er is stevig ingezet op handhaving en controle. En dat heeft gigantisch gewerkt. Je ziet nu dat die, er zijn nu incidenten met olievervuiling op die noordzee, maar het is, gigantisch verbeterd. Maar vaar er ook de rond, was de vraag. Nou ja, je hebt wel, je hebt zelfs vliegtuigen die, rondgaan. Alleen het is gigantisch lastig om een schip op hete Drones, ja, drones. Ik, zou daar nu in ieder geval maar. Um, het is gewoon gigantisch lastig om een schip op hete daad zijn afval overboord te zien zetten. Want het zingt direct naar de bodem en ga daar maar eens aantonen waar het vandaan komt. Maar het is natuurlijk wel vreemd dat een schip uh, die twee, drie weken op open zee is geweest. En die komt hier binnen in, een, uh, in Rotterdam of in een Antwerpen en uh, heeft geen afval. Um, hoe verklaart u dat? Verdacht. Verdacht, ja. En daar zou je wel op kunnen handhaven. En ook als zo'n schip weggaat en uh, nou, uh, dat hele afvalvak uh, zit nog vol... dan moet je gewoon afgeven. En um, daar zou, zou de overheid veel scherper op kunnen controleren en uh, ook handhaven. Hoeveel mensen doen de komende weken mee? Um, we hebben nu al uh, 300 inschrijvingen. Uh, Alleen Katzand? En, nee, dat is uh, wat nu uh, binnen is gekomen. Um, nou, het, ik denk ook dat er hier vanmiddag uh, heel veel mensen extra mee gaan doen... omdat het mooi weer is. Uh, en ik hoop ook dat er een hoop mensen zichzelf nog uh, inschrijven... Uh, ja, op uh, Noordzee.nl om, om een etappe mee te lopen. Dus kijk vooral uh, wanneer zijn we in jouw uh, woonplaats ja. of bij jou in de buurt. Peter Ploegaard, wethouder. Uh, Inlandig, uh, in zou ik maar zeggen, is uh, deze week uh, veel rumoer ontstaan... vanwege het uh, CPB-rapport over de Vogelaarwijken. Het zou mislukt zijn. Vraag me af of dat uh, wel zo heel erg hard gesteld kan worden. Maar uh, jullie hebben toch meer zorg over prachtstranden. En hoe groot is de kans van slagen? Even kort. Uh, die is heel groot. Ik, ik wil toch nog eventjes uh, aanvullen misschien op wat uh, Jeroen ook zei over uh, het afval wat inderdaad in de zee. We hebben natuurlijk ook een project via de Kimo uh, Fishing for Litter waar met name zeg maar, de, de, de vis, visserijschepen gestimuleerd worden om de bijvangst... dus ook afval, dus niet alleen de kleine visjes... maar ook het afval wat ze met de sleepnetten naar boven halen... dat ze dat niet weer de andere kant overboord kiepen... maar dat ze dat aan boord houden en in de thuisgaven dus uh, in containers dumpen. Dus dat, daarmee hou je ook een stukje van de zee schoon natuurlijk. Het en... klinkt dus als een integraal samenwerksverband wat gaat Tuurlijk. werken... in de richting van niet alleen een pracht strand, maar ook een pracht zee... Ja, ik denk dat als iedereen inderdaad zich goed inzet... Uh, om alles netjes te houden en goed uh, te houden... maar ook een stukje controle op en handhaving uh, toe te passen... Bewust en dat hoor, moet je, je dus inderdaad als, als uh, overheid gaan doen. En dan uh, Je zou bijna kunnen zijn, dat is bij verkeersovertreding... als je de pakkans maar groot maakt... dan ga je, krijg je automatisch een gedragsbeïnvloeding... want dan gaan mensen inderdaad gewoon opletten wat ze doen. En dan zie je waarschijnlijk, en dat hoop ik... Uh, dit jaar zal dat nog niet helemaal lukken... maar de komende jaren dat iedere strandganger die van de strand gaat... Uh, alles netjes meeneemt ook en al en, en naar huis in de... Uh, afvalbakken doet. En niet hier zo in feite. En dan heb je ook de die Daar hebben we ook een slag gemaakt. Die slag was u. Die slag was van jullie allemaal. Hier op het Prachtzand bij Katzand. Lijn 1. Vanaf uh, Zeeuws-Vlaanderen. Ik denk uh, gewoon mee doorgaan. Elk jaar doen dit. Dan wordt het wel wat. Dank jullie wel. Hartelijk. Ja, dank Dankjewel. Dank je wel.